Jan Eck met het NOS-journaal. De Deense regering weigert om met de Amerikanen te onderhandelen over de verkoop van Groenland. Dat heeft de Deense minister van Buitenlandse Zaken gezegd... na de toespraak van president Trump op het World Economic Forum. Daarin benadrukte Trump dat hij Groenland nog altijd wil hebben voor de veiligheid van zijn land. Volgens de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, Van Wiel... leek Trump wel iets constructiever. Nou, in ieder geval heb ik een president gezien die na de afgelopen dagen... met AI-plaatjes, met dreigen, met zeggen het zal binnen een paar weken gebeuren... nu toch een iets constructievere aansloeg. Het Amerikaanse leger zegt dat het is begonnen met het overbrengen van IS-gevangenen... van gevangenissen in Syrië naar Irak. De VS wil zo zorgen dat de gevangenen op de juiste manier worden bewaakt nu de Koerdische SDF-groepering zich steeds verder terugtrekt. In de buurt van verschillende gevangenissen in Syrië is de afgelopen dagen gevochten. De SDF wordt door het leger van Syrië naar het oosten gedreven... en de vrees is dat IS-leden ontsnappen of worden vrijgelaten. Er zijn tot nu toe door de VS 150 gevangenen overgeplaatst naar Irak. In Burgerso in Arnhem zijn onverwacht drie capibara's overleden. Het gaat om een moeder en twee van haar pasgeboren baby's. Het is onduidelijk wat de moeder mankeerde. De twee kleintjes waren te zwak en die heeft de dierentuin in laten slapen. De grootste van de drie capybara babies lijkt het wel te overleven. Capybaras zijn grote knaagdieren die voorkomen in Zuid-Amerika. De Nederlandse handballers hebben de laatste groepswedstrijd op het EK gewonnen. Tegen Georgië werd het 31-26. Ondanks de uitslag is Nederland als derde geëindigd in de pool... en daardoor ook uitgeschakeld. Het weer vanavond en vannacht is het droog met opklaringen. Het koelt af naar rond het vriespunt. Morgen is het vrij zonnig met grote temperatuurverschillen. In het noorden is het hooguit 1 graad, in het zuiden 9 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Helene Geest van de ANWD. Op de A10, de ring van Amsterdam, staat tussen Knaalpunt Amstel en Amsterdam Slotervaart. 5 kilometer file. De verdraging is daar 10 minuten. En tot zover de ANWD Verkeersinformatie. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu de krochten.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 Sammy wil met niemand praten, maar toch moet hij zich verlaten. Waarom voel je je verlaten, Sammy, op de slaten Sammy van de straat? Hoog Sammy, kijk omhoog Sammy, want dan word je lekker naar. Sammy, tromme, kom, Sammy, dag Sammy, domme domme Sammy. Kijk niet om zich heen, alles alleen, vinden de wereld heen.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 Basis dat je, de, mijn moeder die was erg uh, cultureel ingesteld. Dus die, die speelde elke dag klassiek piano. En had als kind wilde eigenlijk balletdanseres worden. En dus da, dan zit er al een soort fixatie van je moederskant. En mijn vaderskant die, die wel heel goed piano speelde. En dat heb ik maar één keer gehoord. Want dat deed hij dan van papier. Bach, Chopin. So, nou, dat was het dan weer. Ja. Dus die, die kon dat wel. Ook door zijn jeugd. Dat moest je nou eenmaal. Maar dan... dan Neemt hij daar ook weer afstand van. En, en, ja, hij was toch met de zakenman en mijn moeder de me. Maar je moet gewoon toch wel zin zinnen. Maar ik was de oudste zoon, dus het was wel duidelijk dat ik ja dat die richting dan, ja. opgedwongen werd. Ja. Ik heb jouw vader nog piano zien spelen. Nou, dat kon hij heel goed. Ja. Maar dat is maf, dat is ook met het dubbele en die man, weet je wel. Dat ja. die, hij zei, muziek is voor zigeuners. Ja, dat was niet echt een serieuze bezoldiging. Niet, niet als je zegt een aanmoediging die je als nee. nee. Nee. iets nee. doet. Maar wanneer had je dan voor het eerst die drumstukjes in je handen? Nou, dat was ja. Mijn moeder zei altijd dat ik op, op mijn, op mijn derde liep ik voorbij een, een speelgoedzaak en er stonden hele kleine blikken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 het slagweg gekoppeld. Ja. En dat komt omdat uh, Huub Jansen was een beetje de topdrummer van Nederland. Toen. Ik kwam uit een bos. Die speelde vaak in de bos. Dus die heb ik in een bos. Maar dat is ook een beetje mijn eigen herinnering, zoals ik denk dat het gegaan is. Dat, weet je, nou, mijn moeder zegt, ja, je was drie. Denk ik denk, ja, oké, okay, drie. Oh. Ja, daar ook niks meer. Dus het was allemaal een beetje uh, in mijn hoofd ook vaag om dat achteraf we weer te reproduceren. Maar het komt erop neer dat.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 Met het geld bij elkaar gesleept en een klein trickson-drumstelletje drum, gekocht. En, en meteen les genomen bij Manus Kooijmans. En via hem kwam ik in contact met zijn broer Otto, pianist. Water van allerlei bekende bands. En, en ja, dan begint het een beetje te rollen. En, dan zit je, en, en een buurjongentje vraagt mij: Laat je zin om in mijn bandje te komen? En hij speelt ja. trompet. En, Oh, ja, natuurlijk. Die was een stuk ouder dan ik. Dat was voor mij meteen al Hij oh, neemt me serieus. Dus, ja. dus dan als je. Binnen Northeim zat ik dan met vijf blazers en een bassist. En deden we optredentjes. Een opening van een winkel of zo. Een of, of, of, of, dorpspleintje. En hoe ja. oud was je toen? Veertien. Veertien, ja. Okay. En is daar nog wat van bewaard gebleven? Nee, nee helemaal nee? niks. Nee? Nee, nee. Zelfs <laughs> foto's <geen> bandleden. <laughs> Zelfs geen bandleden. <laughs> maar wel een hele muzikale familie dan?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 Toen had je natuurlijk al uh, Woodstock, weet je, die muziek van Woodstock, Black, uh, Black Sabbath, dat soort gedoe. Dus een beetje het ja. uh, wat hippere materiaal. Ja. <laughs> maar ja, dan zullen really we al die shit spelen, Jimi Hendrix. En, uh, en toen kwam toch een moment, ja, ik, ik blijf maar door. De, ja. Tegelijkertijd speelde ik op jam sessies een uh, in, in jongerencentrum. De Effenaar in Eindhoven, en het is heel triest dat die jongeren bijna niet meer zijn. Ja. Want ik speelde daar heel vaak voor over het hele land bij de Ja. Maar speel ik een keer met uh, Jimmy Bill Martin, die ook laatst nog een keer een senioren show heeft gebonnen. Ja. <laughs> op een, uh, een woonoord in de. Voice senior Ja, bevoor senior. En toen ik op een woonoord Lunette. En uh, dat speelde ik toen. En, dat was gewoon. Een maar, Ja, maar dan kom ik een manager tegen uit, uit Randstad. En dat was Pieter de Wit. De Wit. Woont nu ook in Spanje. En uh, via hem kom ik ineens met, een beetje met die... Die, die, die vroeg me voor Fontessa. Dat is een band waar ik nog iets mee heb opgenomen. Maar met Frank van der Kloot. En, uh, en toen kom ik ineens helemaal in die Haagse scene. Zo, Barry Hay. Earring. En... Die, die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 Of, uh, ja, ja, ja, ik moet eigenlijk gaan. zeggen, ik zal nog even, moet even een stukje terughaken. Er was een moment, we zeggen, toen ik veertien was, toen ik gewoon niet deugde op school. En ik was een beetje wazig type. En toen ben ik naar een psycholoog gestuurd. De heer uh, C. Schuitermaker. Uh, <lacht> uh, drie dagen uh, chocolade te maken van uh, int, wolkjes. Oh. Kijken of ik daar wat uit kon halen. En, en toen morsche, kwam uh, er, er kwam uh, een zeven, nou laten we zeggen vijf.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 die gedaan aan het conservatorium. Ja, ook nog. Ja, weet je, er waren allerlei periodes waarin ik uh, genoeg had van die muziek zien. Dan, dan ging ik weer wat anders doen. En uh, in dit geval ben ik eerst een jaar op conservatorium gezegd. En, en in die tijd gaf ik al heel vaak, laat we zeggen, twee dagen in de week les aan de muziekscholen in Den Bosch en Breda.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 kon je eens nog een beetje chocola van bakken <laughs> zoiets. Ja, maar, ja. Uh, dat moment is het ook heel belangrijk dat ik die twee drummers zag. En dan ben ik nog steeds een enorme fan van Tim Corn. En ik denk ook wel dat ik meer een sessiedrummer ben. Ik heb een hele leven lang in toertjes gezeten. En, en dan okay. een drummer van, Do van Doema was ik wel. Maar...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 En, en die kijkt zo en die zegt alleen maar... Zijn zelfvertrouwen. Weet je wel? Dat hij zo zelfvertrouwen eens binnenkomt dat je zegt... Dat is zo. Zeg het maar. Ja. Nou ja, nou, weet je... En, en ze zeggen dat hij... Procara ook veel kook gebruikt. Ja, dat allemaal wel. Ja. Weet je wel, dat soort verhalen heb je altijd. En als je kook op hebt... Dan kan je inderdaad tot de s'mores heel vroeg doorgaan. Het is mij nooit gelukt. Maar weet je, het is wat het is... Ja. En ik, ik, ik voelde me altijd meer dat. Ik was helemaal gebiologeerd door mensen in de studio. Hoe doe je dat dan? En op ene keer dit. Of Ricky Fattah, Het Het speelde bij de Beach Boys en dan bij Bonnie Raitt en dan bij Reggae. En ja, dat intrigeert je dan. Ja, ja, ja. En ik zat bij de Minnesota 7 op een gegeven moment, in, om hem wat te noemen. En, en dan, aan het begin van het seizoen dan kwam er iemand aan, Jacob Klaassen, met 50 arrangementen.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 En dan rijden ze in de auto naar ja. het optreden. Ja, maar wel een kettled, hè? Wel ja. een kettler. <laughs> <laughs> en ze uh, draaiden een bandje met zeker uh, oké, okay, Dat spelen we dan maar vanavond. Ja. Ja. Ja, maar dat kenmerkt wel, denk ik, een goede drummer. Er is ook op YouTube een erg aardige serie waarin ze hele goede drummers een stuk muziek laten horen ja. wat ze in principe niet kennen, wat een beetje uit hun uh, comfortzone ligt. Ja.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 ja, ik denk dat bewustzijn van muziek, dat het heel belangrijk is voor mensen, dat je echt naar luistert. En waarom is het belangrijk dan? Nou, in een soort... Nou ja, het, dat het eerste wat, wat onze voorvaders deden was op een stuk stam slaan. Misschien om de buren te... Nee, ja, om te dansen. Hè? Om te dansen, dat ja. ja nee, precies. Dansen de muziek is, is vanaf de eerste seconde ja. iets geweest. en, en nou ja, een vriend van mij...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 het ligt aan hoe je daarna luistert. Nou ja, ja, ja. Het is allemaal informatie die tot je komt, visueel, auditief. En dat ga je endosie. in je hersenen wordt dat ja. nee, op een bepaalde nee. manier verwerkt. Ja. Muziek kan mensen toch heel gelukkig maken. Ja, oké. Okay. Bedroefd, maar, ja. maar het geeft een bepaalde. We moeten heel bewust luisteren, denk ik. anders ja. geeft het. Uh, dat is wel moeilijk. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. ja, ja, Anders kun je in de lift gaan staan en daar, ja, ja. de muzak aanhoren. horen. I'm going to put the book on the table.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 Overleven geweest op een bepaalde manier. Je ziet, ik zat zoals drie mensen tegelijk en dan probeerde je dat en dat. En zo, zo, zo. Ik heb zoveel elementen daarvan meegemaakt dat je op een gegeven moment gewoon probeert te overleven, kijkt wat er op je afkomt. Hoe lang heeft Doemer, of uh, Hollander, hoe lang heeft dat... jaar? Hollander? Ja, misschien ja. iets ja. meer. Toch langer toch? Nee. Nee. volgens mij niet. Het je... programma van de Iring hebben jullie gestaan dat was al één ja. tour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 Maar uh, door de jaren heen ik heb getoerd met uh, tussendoor steeds ook nog met Paul en Groot, uh, met John de Wilde, met uh, de gigantjes in het theater toe, met uh, Shocking een Blue. Blue tour <laughs> door uh, Duitsland gewoon. En zo ik. En Amerika heb ik opgenomen en gespeeld. Maar het, dus, wordt, op, het wordt op een gegeven moment een beetje een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 Ga ik alleen maar verder, want als ik terug ga dan word ik beetje, ja, ja. heb ik een ja. beetje, denk ik klopt dat wel. <lacht> oh. Nou ja, je kan natuurlijk uh, dingen wel aardig uh, terugvinden. in ieder geval het opgenomen werk ja. uh, in, in Discord ja, kun je natuurlijk wel. alles uh, ja. Uh, traceren. Ja, zeker. Ja. En uh, ja, nee, vraag maar. Ja. En en en, want je speelt in heel veel bands, maar uh, je had niet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 uh, heeft RTL Luxemburg die plaat bekosterd. net zoals ze alle achter focus zaten. Focus was op dat moment een wereldband. Ja. Dus wij dachten van oh, dan gaan we in die vaarwater. Dat Tot op zekere hoogte lukte dat. We hebben dat Beruit de bassist geproduceerd. Maar toen die plaat klaar was, die natuurlijk weer veel te veel geld kostte. Er was ook niet echt geld meer voor promotie en, uh, en brokkelt en zo. het nou, is het verhaal van miljoenen bands natuurlijk. En met Holland was het eigenlijk hetzelfde. Hadden we hadden weliswaar. Uh, Um, Distjockey. Um, Alfred Laguerre. Ja, Alfred die, Lager. Die, hadden we, die, die was een fan van Karel en ik, de gitarist bij Longtle Ernie. Dus we zaten een keer in dat uh, programma van hem, uh, Kan Café. Ja. En vanaf dat moment was Alfred een beetje een fan. En uh, ja, die was helemaal in toen. Uh, dus die reisde ook mee naar optreden. Dus ook in Oost-Duitsland, toen nog Oost-Duitsland. En, en, uh,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 nog geen zanger. Geen bassist. Nou, die zanger die heb ik opgedaan... tijdens die sessies in de Evenaar waarover ik vertellen met Betus Borges. Ja. Waar ik toen, toen... was ik 17 of zo... maar dat dus ging ik elk weekend even naar de En daar speelde Ernst Jans ook... in, de, in het begrijvingspentje. Dus die leerde ik toen een keer. En, en we hadden Tony van den Berg. Had, had ik ook daar opgedoken... in die sessies. Goede zanger. Dus toen hebben we die plaat gemaakt met Alfred... En toen dachten we ook okay, weer, oh dan gaan we een slipstream van Alfred, de bekende DJ, een radioprogramma, gaan we met hem en zo. Ja, tuurlijk. Maar dat gebeurde helemaal niet. Nou ja, dat was een liedje, was wel een soort tipliedje, Good Enough to Rock'n'Roll. En daar bleef het bij, want Alfred was alweer met een andere band bezig. Zullen we naar Hollander gaan luisteren? Ja, zeker. Ja. Vind ik wel leuk. Good Enough to Rock'n'Roll. Oké. Okay. <laughs> Is het in, in New York opgenomen? De Hit Factory heette dat. En, en toen heb ik begrepen dat ze helemaal niet tevreden waren over die mix. En dat toen in Nederland weer overgemixt is. Maar dat zijn ook van die verhaaltjes, daar ik, heb ik het snel nou zelf verzonnen. Ik ga het eerst naar Amerika toe. Dat ja. komt terug. Weet je wat, we doen het nog een keer, we hebben het tijd over. Maar op zich ja, denk je dan, ja, we zitten in de Hit Factory. Boven ons ook Paul Simon op te nemen, onder ons Holler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 iemand van die afgevaafde Amerikaanse kinderen om ons heen. en die dachten dat wij van heden waren en jullie hebben ze in de waan gelaten ik zeg kijk nou eens naar carl weet je wel die is twee meter en Eddie van heden dat was ook zo ik zeg dat gaat opnieuw worden. maar weet je maar er was wel een dutch link dat, uh, ja dat was, was het, oh, ze wisten wel ze hadden wel in de gaten dat we beroemd moesten zijn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 en toen het uh, moment ineens was dat, wij, dat we niet meer tevreden waren over onze zanger en gitaristen. Ik denk dat zo het, zoiets moet het geweest zijn. Toen hebben we hem overgenomen uit huh? Amerika. Een jaar lang. En uh, hebben we mij gewoond. En na dat jaar, toen kreeg hij toch weer heimwee. En toen hebben we het gewoon... En toen kreeg ik meteen de aanbieding van een uh, Duitse uh, rockband. Die en die, die kende ik wel op een of andere manier. Via Karel.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 Ja. Maar dan echt gewoon, weet je wel, niet te doen. Ja. Maar verder had hij een prachtig Want Ik had al een heel mooie lounge. Ik woonde fantastisch, maar ik zat elke morgen met hem het ontbijt zo. Ja. Ja. Dus toen op, een moment, op dat moment van totaal overal op beeld Ernst Mij in Hamburg hamburger hotel. En die zegt: Van ja, ik heb hier een een Nederlandse band gevormd met een uh, zekere Henny Vrienden. Nederlands-talig. Ik zeg, wat voor muziek is het dan? Ja, reggae, SK. Ik denk, nou, ik krijg nou wat. krijg nou wat. <middellijk> maar toen ben ik naar Tilburg gereden op een dag dat ik niks te doen had, dat ik vrij had. En toen heb ik onderweg uh, twittes gekocht ja. van Bob Marley. En... Maar, uh, Verder is alleen, ja, ik weet dat ik daar binnen ben geweest en dat ik drie liedjes heb gespeeld. Na beste weet en zo. En, en toen zeiden ze van, ja, we denken dat het er wel in zit. En dan nu een nummer dat ook veel invloed heeft gehad op Jan. En wel, tot Lundgren met het nummer Can We Still Be Friends? We can't play this. is de drummer van Doemar geweest? Nee, nee, nee, hè? nee. nee er, was, er waren al twee drummers voor. En die oh. eerste is vierde, ja. Nou, dat ga ik trouwens niet zeggen, maar... Nou, er zijn allerlei redenen waarom die het niet gered hebben. Wie maar... ja. stond toch op de eerste hoest dan? Ook Die zong ook goed, hè. Ja. Um, Karel Coppier. Ja. En daarna kwam René van Kolm. Ja, toen kwam die... jij als derde? Sorry. Ja, en, en, en, en toen heb ik binnen een week... En dat moet te maken hebben met het feit dat ik als. Ik we was zo'n paar opponieren aan het rijden of zo. Na die auditie. Ik weet ik moest mijn drumstel ophalen, denk ik. Nou, ik weet het precies niet meer. Maar ik ben tegen een boom gereden. En terwijl ik daar. Ik had een schadevrij verleden, zeg maar. maar Zes uur middagsavond. Ja, mooi weer. Niks ja. gedronken. Onverklaarbaar. Maar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 Afgeschreven. Ja, afgeschreven. Ja. Ja, nou, door, door jezelf of door de band? Niet door de band. Niet door de Dus die blind. zeiden van, ja, kom terug. Kom. Okay. En wij hebben de hele tijd zo met zonder tanden in mijn mond. En krug die ik dan onder mijn drumstel verstopte maar, ja, maar ik bedoelde meer dat die, die sleurgen zeiden. Jij gaat nooit meer drummen. Dat ja. was de eerste. Nee, het, uh, het, het signalen waren heel beroerd. Zo van, je, gaat, je zit de rest van de even in een rolstoel. En ja. spelen kan je vergeten.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 Over mijn onrustmolen liefst op jou Veel te vrij Wat voelt ik met een meisje zoals jij? Veel te vrij Nee, je hebt niemand nodig dat, dat over zijn onrustmolen maar...